Khalid Sheikh Mohammed staat, samen met vier anderen... vanaf 11 januari 2021 terecht bij een militaire rechtbank in Guantanamo Bay. De vijf mannen zijn de eerste verdachten... die vanwege de aanslagen in New York, Washington en Pennsylvania... voor de rechter zullen verschijnen. De aanklacht luidt oorlogsmisdaden, waaronder terrorisme... en de moord op bijna 3000 mensen. Als ze schuldig worden bevonden, dan kunnen ze de doodstraf krijgen. Orkaan Dorian is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. Dat is de op één na hoogste. Dorian dreigt dinsdag Florida te raken. De exacte koers van de orkaan is nog moeilijk te voorspellen. Volgens Voor sommige weermodellen buigt hij nog af en zal hij vooral aan de kust schade veroorzaken. Andere meteorologen verwachten dat Walt Disney World en het mar a lago restresort van president Trump worden getroffen. Een man die in Berlijn vastzit voor de moord op een Georgiër had mogelijk banden met de Russische militaire inlichtingendienst Groe. Dat stelt Der Spiegel na onderzoek. De Georgiër werd vorige week in een Berlijns park doodgeschoten. Volgens Der Spiegel klopt het verhaal van de verdachte niet en is zijn paspoortnummer te herleiden naar een Russische instantie die reisdocumenten opstelde voor de Groe. Twitter-topman Jack Dorsey is slachtoffer geworden van hackers. Op zijn Twitter-account verschenen korte tijd... onder meer racistische teksten en een bommelding. De berichten zijn online gezet via een dienst... waarmee tweets via sms verstuurd kunnen worden. Volgens Twitter hadden de hackers het telefoonnummer van Dorsey... waardoor ze de tweets konden plaatsen. Het weer. Er kan mist ontstaan. Minima liggen rond de 12 graden. Overdag is het vrij zondag bij 25 tot 30 graden. Later in de middag en avond meer bewolking met kans op een onweersbui.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, zon, z zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM in de ochtend. In your life when you have to fight yourself free and sail away across the sea without crew or Op 106.9. 106.9. Yeah. Zie 24 uur per dag, hete zomer.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 True. Sure. think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 Don't like it, but you know I'm alive. Het is echt...